Zico Sunweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit: zo, zo doen. Molly heeft net haar bord leeg. Ja, cool. En gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook komen. In het restaurant, ja. Okay, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Bastiaan. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. Is het zomer?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 met even kunnen. Goedemiddag. Een schokkende vondst op een vakantiepark in het dorp Posterholt in Limburg. Daar zijn twee doden gevonden. Er is nu veel politie en brandweer op dat vakantiepark. Het is nog onduidelijk wat daar is gebeurd. Het onderzoek is volop bezig. De omgeving is afgezet. Tweede Kamerlid Nathalie van Berkel van D66 heeft haar ontslag ingediend. Gisteren zag ze ook al af van haar nieuwe baan als staatssecretaris van Financiën. Nu vertrekt ze dus helemaal uit de Kamer. Deze week ontstond gedoe over van Berkel, want ze had gerond met haar cv. In het centrum van Napels in Italië is een historisch theater verwoest door een brand. De koepel van het gebouw is ingestort. De burgemeester van Napels noemt het een groot verlies voor de stad. Die brand die lijkt te zijn ontstaan door kortsluiting. De Olympische Winterspelen. Het is de mannen niet gelukt om de finale te halen van de ploegenachtervolging. Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga die verloren in de halve finale van het team van Italië. Ze gaan over een half uurtje ongeveer nog wel voor het brons. De vrouwen zijn bij de ploegenachtervolging wel door naar de finale. Zij hebben dus sowieso zilver en gaan nog voor goud. Ik heb het medaille allemaal klaar staan hoor, vrienden. Heel goed. Het weer, kans op pittige buien met hagel en sneeuw. Later vanavond klaart het op. Vannacht, dan gaat het vriezen. Morgen droog, een zonnetje en een graad of vier. Fitsmeisterland met de langste files van dit moment op de A2 Amsterdam Oude Rijn bij Utrecht Centrum, Leidse Rijn. Weg is daar dicht, 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A8 Amsterdam Zaandam bij Zaandam, door een ongeval staat daar 2 kilometer en een kwartier. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 7 kilometer kwartiertje. En een flitser op de A1 richting Deventer bij 108,5. Tio Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Hey, daar zijn we met de Q-middagshow voor dinsdag. Ja, we zijn er alweer. En met muziek van Christos Amsterdam, Queen of My Castle, hoor je nu bij Q... op Q Music. Maakt het vijf minuutjes over vier. Warm welkom nogmaals. Het is de Q Middag Show op uh, dinsdag 17 februari 2026. Onze vriend Domin natuurlijk in de ochtend te horen met Marieke en dus daar Bram en daar Tom. zijn het tot zeven uur vanavond en dan gierende banden naar huis. Gierende banden. Wat dan? Ja, heb je soms van die dagen dat je dan al ochtends uitkijkt naar het avondeten? Jo, dat is bij mij iedere dag. Ja, dat hebben we ja. dus ook vandaag. Ik heb vanochtend uh, uh, stamppot zuurkool gemaakt, lekker met spekjes. Oh. En dan met een fijne rookworst van de slager. Oh, niet van de Hema? Nee, van de slager. Oké, okay. slagertje. Oh, wat heerlijk ja, ja, ja. zeg. Ja, ja, ik dus snap dat staat al vanavond rond een uurtje. Of acht staat dat lekker uh, op schoot. Ach, wat heerlijk lekker zeg. Is dat hè? Nee, dat snap ik wel. ja. Ik dacht, uh, misschien mis ik nog iets met de spelen of zo, dat jij ja, gierende banden die kant. Ja, dat af. ook. Maar het avondeten is vandaag echt, uh, daar zijn de, de pijlen op gericht vandaag. Kijk, nou, bewaar wat voor mij, zou ik haast willen zeggen. Ja. Goed, verder zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Misschien ook wel een uh, stampotje aan het bouwen. Misschien. Misschien. Misschien ben je lekker actief vandaag, of heb je een lui dag. Ik heb geen idee. Kom er lekker bij in de Q-app, kan met een berichtje, met een fotootje, met een video. Spraak. Het kan allemaal. Klinkt die radio weer lekker? Bijvoorbeeld Andijvie ook lekker. Die radio oh. Hou op, het potje, Hou op. ...en een balletje gehakt. Hey, muziek! Anastasia left outside alone... ...komt eraan bij Cure Music... ...na de mannen van Kensington... ...en stay... Ja, left outside alone. Ja, en ondertussen is het weer gezellig in de q app Ik zie hier een uh, brugje van. Een oh, brugje. Een brugje? Wie heeft er een brugje? Ik sla even een brugje, want oh. ik zie een berichtje van Samantha. Uh, die stuurt een uh, foto van. Wat is ze aan het doen? Is dit Lego? Ja, ik, het volgens mij wel. 251 stukjes. Die is in ieder geval nog wel even lekker zoet. Marissa zegt onderweg van Tilburg naar Kaatsheuvel. Lekker op de taxi. Uh, Julian zegt ochtendje gewerkt, daarna bloed gedoneerd. Nu de avond rustig aandoen. Oh, dat is ook jouw favoriete activiteit, hè? Ik vind uh, alles wat met naalden in mijn lichaam te maken, dat vind ik vreselijk. Dan ga jij oud. Echt vreselijk. Ja. ja. Brandweerman, hè? Een brandwinnaam. Laat mij drie mensen uit een auto knippen die helemaal opgevouwen erin zitten. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Uh, uh, ja, uh, maar laat jou van... rennen in een brandend gebouw. Ja geen probleem. hoor, komt allemaal goed. Maar, maar een naald in mijn lijf. Oeh. Ja, daar ga je. Ja. Ik zie ook een berichtje van André Peperzak. Die is nog even lekker aan het werken op de heftruck. En heeft lekker Q aan. Kijk, dat is ook wel leuk. En ik zie ook uh, een bericht van uh, Davy. En dat is volgens mij uh, van het kind van Davy. Ik ben zo blij, want ik word grote zus. En mijn mama heeft nu een baby in de buik. En het is nu eindelijk en ik droomde in de taal. Oh. Oh, dat is toch zo zoet. We kunnen trouwens bevestigen, dat was het kind van Davy. Ja. Ja, inderdaad. Hey, dan even richting Maarten. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, vanuit Frankrijk. Kijk, vanuit Frankrijk. En waar in Frankrijk? Ik ben in uh, La Bresse, in de Vergezen. Sta ik op skipiste. Oh, kijk aan. Dan sta je daar op een snowboard of op skis... Ik sta op snowboard inderdaad. Ja, gisteren vandaag op snowboard. <laughs> ja, want je stuurt een selfie vanaf de piste. Maar je hebt dan heb je ons op de oortjes en dan ben je lekker aan het snowboarden daar. Ja, precies inderdaad. Ik op het kinderen. Vandaag ben ik alleen de skatoortjes. En dan heb je nu aan staan. Kijk, ja, je valt af en toe een beetje weg, ben je ook aan het skiën terwijl je nou. aan het snowboarden terwijl je aan het bellen bent. Nee, ik sta nu boven op de berg, dus oh, okay. het wel, <laughs> maar en, voor de rest lukt. <laughs> en verdere plannen voor vandaag, zometeen meteen richting de Aper Ski of hoe ziet het eruit? Uh, nou straks naar de familie, we hebben familie in Frankrijk in de buurt ah. dus... Uh, oh ja. ja oh, volgens is nou, dat ook we klaar, als het goed is. Kijk, dat is wel leuk. En wanneer uh, ga je weer richting uh, Nederland? Ja, ik denk dit weekend. Dit weekend? Ja, het ja. is af en toe even, moeilijk af en toe te staan hè. sneeuwstormen, je kent het wel allemaal. Maar, ja, dat is hier vannacht uit uh, te vallen, dus het is uh, ideaal nu. Oh oh ja, nou dat, dat is in ieder geval mooi. Nou, kijk uit, uh, in ieder geval doe voorzichtig, heel veel plezier daar, ja geniet. Doe ik, dankjewel. Au revoir, au revoir. Lil Nas 6 komt eraan met Starwalk in en eerst op je music Sam Veld, hey Sun hey son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you.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 better man than me Hey son I wanna show you how to leave a bigger leg like Won't show you how the world is big and beautiful. Q music, Q sounds, sounds better with you, Q music, Q sounds better with you.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 muziek. Wat? Wat zeg je? Oh nee, sorry. Ja, nee, Het is, uh, het is uh, bloedstollend hè, bij de oh, Olympische Spelen. Spelen. Ja, vertel, ja, vertel, ja. vertel, vertel. Ja, de mannen uh, bij de ploegenachtervolging... Uh, zijn momenteel aan het strijden ja, om het brons. Ze moeten <lacht> tegen China. China is van de snelle start. Maar ja, Nederland is ja, op de lange termijn weer beter. Uh, ja, nu ligt China dus iets voor. De vraag is alleen... Gaat dat goed komen? We weten zometeen of we brons gaan pakken op de Olympische Winterspelen. Eefje praat ons daarover bij, net als over alle andere zaken in het nieuws. En daarna, bijna kwart voor vijf. Zometeen, verdubbel je salaris. In één minuut. Hi, ik ben Madou, 23 jaar uit Urbensal en ik werk als contentmarketeer. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Op kvk.nl. Kvk. Hou vast voor ondernemers.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 Zelfs na je aankoop. Hand erop. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Nu bij Spa en Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spar sap of smoothie en melk in die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spa in de Buurt. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig.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 Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage-occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister langs de files op de A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandam door een ongeval, 3 kilometer en een klein half uur vertraging. A15 Gorkem riddenkerk bij Hardingsveld-Giessendam, 3 kilometer en een kwartier. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel... 8 kilometer, half uurtje. En flitsers niet gezien. En dan het weer. Van Weerplaza kans op flinke buien. Vanavond en vannacht klaart het op en gaat het vriezen. Morgen droog, een zonnetje en een graad of vier. Half vijf, de headlines met Eefje Kunne. Goedemiddag. Het is net op de Olympische Spelen helaas niet gelukt... bij de mannen in de ploegenachtervolging. Ze streden in de halve finale tegen China om het brons... Het was spannend, maar het is Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga... helaas net niet gelukt. Uh, ja, de vierde plek hebben ze dus. Ja, echt net niet gelukt, ja, hè? 900ste tekort. Ja, ze lagen echt uh, tot de laatste ronde nou, twee seconden achter eigenlijk. Toen to riepen wij je met z'n allen in de studio, nou, dit gaat dus niet... klaar. Luken. En ja. ineens ging het naar een seconde. En ja. dan denk je, gaat het dan toch lukken? 900ste tekort, helaas. Ja, we moeten gaan kijken naar de vrouwen zometeen. Want om 16.47 wordt de A-finale gereden. Dus die gaan strijden om zilver of goud. In ieder geval sowieso dus een medaille. Ja, dus er komt een medaille langs de actie. leuk. Onze bijna-premier Rob Jette heeft ook vandaag weer gesprekken... met mensen uit zijn nieuwe kabinet. Onder andere met de nieuwe staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk. En Jette moet nog op zoek naar een staatssecretaris van Financiën. Want Nathalie van Berkel, ja, die trok zich gisteren terug... na al dat gedoe over haar cv... Daar heeft ze mee gerommeld. En ze heeft net ook laten weten dat ze helemaal de Tweede Kamer uitgaat. Ze heeft daar ontslag ingediend omdat ze zegt dat het allemaal te moeilijk zou gaan worden door al dit gedoe. Ja, wel heel pijnlijk natuurlijk. Ja. Dat dat dan uitkomt. Dat je hebt zitten rommelen op je CV. Ja. Oei, oei, oei. Maar goed, de staatssecretaris van Financiën. Ik weet niet of jij nog een carrière switch wil doen. Nou. Financiën zijn natuurlijk wel helemaal jouw ding. <lacht> nou, nee. Nee, ik denk qua uitgaven is dat geen handig uh, plan. <lacht> dat loopt de kas echt leeg. <lacht> de consumentenbond krijgt heel veel telefoontjes... over die hack bij provider Odido. Mensen willen weten wat ze nu moeten doen. Nou, het antwoord daarop is extra goed opletten... als je nu een mailtje of een berichtje krijgt. En helemaal als daarin staat dat je iets moet betalen. Niet zomaar op een linkje klikken. Het meldpunt Identiteitsfraude krijgt ook veel berichten van mensen en zij zoeken nog uit of er ook al echt gegevens zijn misbruikt. Heb jij nog uh, mails gehad? Niks. En ik heb al mijn geld ook nog. Nou, dus het gaat goed. Mooi. Een slechte sfeer op kantoor is de belangrijkste reden voor mensen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek. Ja, we hebben het graag leuk op het werk met fijne collega's. Uh, en dat vinden we uiteindelijk zelfs belangrijker... dan ons salaris- of doorgroeimogelijkheden. Ja, dat snap ik wel ergens, ja. Gewoon plezier in je werk, dat, dat, ja, dat is wel belangrijk. En heb je echt zo'n grote collega, dan wordt dat wel wat lastig. Nou, ja, er zit altijd wel een appeltje tussen, toch? Die zitten er uh, tussen. Wij hebben de mazzel bij. Wij zijn ook een soort eilandje. In het weekend, in het weekend, ja. dan heb je helemaal last van niemand. Maar hier uh, zijn we natuurlijk door de weeks... Ja. ja. Daar lopen wel een paar van die figuren rond. Dat je toch denkt. Kijk uit wat je zegt, we staan hard aan op kantoor. Ik ben blij dat ik in het weekend zit. Nee hoor, nee, nee, nee. Allemaal hele lieve collega's. Ja. Nou, ik vind oprecht, uh, als ik hier naartoe rijd, uurtje rijden. Gaat, ik ga met plezier rijden hier naartoe. Ja, ik ook. Dus dat is wel altijd een goede graadmeter nou, voor mij. Naar het weekend. nog ja. <laughs> Dinsdagmiddag. Mooi. Ja, ja, nee hoor, nee. Het is nee. allemaal goed. Maar ik, ik snap dat wel, ja. jij, heb jij een beetje leuke collega's? Nou, Zeker. Kijk nog, wie vind jij leuker? <laughs> ja, nou, dat is dat een leuke. Is een leuke. Nou, nee, zeg het kan maar, toch niet. Met het mes op de keel, Domin Verschuur of Tom en Bram? Oh. Ja, zeg ja. maar even. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja. Nee, dat vind ik niet leuk. Voor Domin niet. <laughs> <laughs> nee, we gaan, ja, we gaan pas door als we een antwoord ja? hebben. Oké. Okay. Nou, oké, okay, ik, vind, ik vind jullie leuker. Oh, maar ik vind Domin eigenlijk nog leuker. Oh, aha, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee en die in die kleine twee weken. Zo, zo. En waar zit maar hem dat Domien dan in? Waar zit dat hem dat in? Dat nee. Hij moppert veel, hè? Oh, ja. erg dit. Oh, dan is dat het. Hij He, wat... krijgt hem al warm. Ja. Oh, nou, dit gaan we eens even uitknippen. Dus <laughs> ja. we even naar Domien toe. <laughs> Hé, hey, Domien, I love you. <laughs> Goed, niet alleen een minister van Financiën wordt gezocht... ook een nieuwe <laughs> <Ik> nieuwslezer. Toch. <Ja. laughs> De reddingsboei is gegooid heeft je. We gaan weer lekker muziek draaien. David Guetta hoor je nu. Once op QMUSIC. Ja, het ging net in het nieuws over uh, een slechte sfeer op kantoor. Dat dat uh, de grootste reden is voor mensen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Uh, even, sorry nogmaals hè, dat we jou zo. Uh, ja, ik voel me voor, er niet goed over. voor het blok zetten. <laughs> uh, Bjorn wilde er nog even over meepraten in de Q-app. Dat klopt hoor. Ik ben het er helemaal mee eens dat je collega's het werk leuk maken. Ik heb hele leuke collega's, want ik zit al 20 jaar in het vak... en ik werk nog steeds voor een happy meal. Maar ik heb zulke leuke collega's, daar gaat het toch echt om. Kijk, kijk dat is zo. Met plezier een beetje naar je werk kunnen gaan. En uh, ja, ik, ik, ben het, ik ben het ook wederom met Bjorn eens. Nou, ja, de mensen van de afdeling productie... die hebben net een bakje koffie voor ons gehaald hier in de studio. Dus namelijk. we zijn helemaal blij ja, met elkaar, hè? Maar uh, natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk... Uh, is natuurlijk uh, of je wat kan verdienen. En uh, nou wil het geval... Wij gaan zometeen misschien wel weer een salaris verdubbelen nou, Misschien, het wordt hoog tijd. Nou, Het wordt inderdaad het tijd. Het wordt hoog tijd. We zitten nu al anderhalve weken op het stoeltje van Domin. Er is nog geen salaris verdubbeld. Uh, vandaag moet hij eruit. We spelen zometeen met contentmarketeer Malou. Wat zij verdient en of ze gaat verdubbelen... horen we over nou, we pak een beetje uh, twee, drie minuten. Hier. Goedemiddag. Hey, je bent uh, 23, je komt uit Oldenzaal. Hoe is het leven in Oldenzaal deze dagen? Nou, heel leuk. Het was net voorbij. Oh, doe je het daaraan, ja? Ja, heel groot. Ja, dat klopt. Ja. Ja, volgens mij inderdaad in die streek. Wat, wat leuk. En, en als wat was je verkleed? Als uh, Tokkie. Als, als Tokkie? To <laughs> <Ja. laughs> Gewoon een, een lekker pantervelletje en een schretje. Ja, je dat pakje. Oh panter, ja, wat goed. Als Kijk, heel leuk. En uh, nou ja, dat, dat pakje hangt nu denk ik weer uh, in de kas. Want uh, ben je vandaag ook aan het werk? Ja, ik ben als... vandaag aan het werk. Kijk, als wat? Als contentmarketeer. In een uh, woonwinkel. Leuk, leuk. Wat voor content maak je dan allemaal? Uh, voornamelijk de fotografie, grafisch, uh, social media beheer. Dat eigenlijk allemaal. Nou, leuk, van alles wat. Lekker creatief, toch? Ja, heel erg creatief. Hey, en um, wat verdien je ja. ermee? mee? En voor hoeveel uur is dat? Uh, ik werk tussen de 16 en 20 uur en ik verdien ongeveer 1200 euro. 1200 euro, dan gaan we spelen voor 1200 euro, Malou. Bram heeft voor jou 10 vragen. Beantwoord je ze alle 10 juist, wordt je maandsalaris van 1200 euro verdubbeld. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen die krijg je dan op het einde binnen de minuut nog eens. En die moeten dan ook goed beantwoord worden. Wordt er één keer een fout antwoord gegeven, dan is het helaas direct afgelopen. Dan gaan we tellen. Want je krijgt nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Maar goed, daar gaan we allemaal niet van uit. We willen gewoon 10 uit 10. Juist, daar gaan ja, we voor. Daar ben je gaan, er gaan klaar we voor. voor. Ja, ik ben er klaar voor. Bram, ben je er klaar voor? Ik ook. Dan gaan we beginnen. Heel veel succes. Hoe heet Dankjewel. het Nederlandse volkslied? Wilhelms. Welk dier wordt er bedoeld met trouwe viervoeter? Een hond. Hoeveel is 15 keer 5? 75. Welke Nederlandse shorttrekker staat bekend om een litteken in zijn gezicht? Uh, Bas. Uit welk land kwam modeontwerpster Coco, Coco Chanel? Frankrijk. Van welke zangeres is de top 40 hit De Fate of Ophelia? TV. Hoe noem je een auto waarvan het dak helemaal open kan? Cabrio. Het andere antwoord was Jens van het Oud. Heel goed. Welke talkshow won in 2025 de gouden televisiering? Uh, pas. Hoeveel blaadjes heeft het klavertje dat geluk brengt? Vier. Welke kleur is als eerste aan zet tijdens het schaken? Uh, pas. En het andere antwoord was vandaag niet saai. Heel goed. Welke kleur is als eerste aan zet tijdens het schaken? Dit. Uh, ja! Yeah! Oh, wat goed! Wat van harte, gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Ja, fantastisch zeg, even toch een salaris uh, verdubbeld. Nou, dan nou, is de superleuk. schade van carnaval toch weer even beperkt gebleven, denk ja. ik. Ja! Oh. oh, superleuk, dit. Wie, wie zijn er bij in de buurt? Mijn collega's. Nou, je mag het gaan vertellen, je wint. 1200 euro. Q-Wizik verdubbeld in jouw salaris. Ja. En Tempo-team verdubbelt jullie werkplezier, want je krijgt er ook nog een muziekbox bij voor uh, bij jullie op kantoor. Oh, is ze er, er nog? Hallo! Ja, ik ben er nog. Ah, je ja. Er nog. ja, je bent er, ben er nog. Ik ben er nog. Even een stilletjesfeest aan het vieren. Nou, geniet ervan. Uh, en uh, ja, herstel ze van de carnaval, maar dat komt vast goed nu. Ja, dat komt goed. Fijne avond alvast. Nou, dankjewel. Verdubbel je salaris in één minuut wil jij ook je salaris verdubbelen? Geef je op via de Q Music App. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like. All.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 Broken records, spinning less circles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 een beetje aan het bijkomen zijn van Malou... die net 1200 euro wist te winnen in uh, Verdubbel je Salaris. Valt er alweer wat te vieren. Nou. Q-Music, medaillealarm. Ja hoor, ja hoor. En of, hoor. en of. Zilver bij de vrouwen bij de ploegachtervolging met het schaatsen. Ja, er moest, er moest geschaatst worden tegen uh, het clubpie van Canada... Ja, lang leek het erop dat Nederland hem wel zou pakken... maar ineens was daar de versnelling van Canada... en dan gingen we er vandoor met zilver. Ja, die liepen steeds verder in. Op een gegeven ja. moment uh, was het uh, tijd niet meer te keren... maar zilver, prachtige prestatie. Ja, natuurlijk. Uh, ja. De vraag is alleen, zullen ze er zelf... en uh, die ze blij mee zijn op dit moment? Ja. Uiteindelijk plakken ze een plakken. Zo is het. Ja. Uh, wij zijn er blij mee... Die, die plakken we ook meteen weer even aan onze medaillespiegel. Zeker. En op naar de volgende medaille. Zometeen het laatste nieuws met je Daarin natuurlijk ook alles over de Olympische Winterspelen... en muziek is onderweg van Taylor Swift. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 krijg je van even kunnen. Goedemiddag. De Consumentenbond krijgt veel bezorgde telefoontjes over de hack bij provider Odido. Van meer dan 6 miljoen mensen zijn gegevens gestolen. Het is een van de grootste datalekken ooit in ons land. En mensen willen weten wat ze nu moeten doen. Het antwoord daarop is: extra goed opletten als je een mailtje of berichtje krijgt. Helemaal als daarin staat dat je iets moet betalen. Een schokkende vondst op een vakantiepark in het dorp Poster Holt in Limburg. Er zijn daar twee doden gevonden. Er is nu veel politie en brandweer op dat vakantiepark.